De afgelopen maanden zijn tienduizenden stemmen uitgebracht. In elk van de twaalf categorieën zijn vijf programma's in de tv-kanon opgenomen. In de categorie amusement kreeg de willem ruis show de meeste stemmen. Andere winnaars waren het NOS-journaal en Topop. Alle twaalf winnaars zijn programma's van de publieke omroep. Op 21 oktober wordt bekend welke van deze titels het meest beeldbepalende programma van 60 jaar televisie is. De komende twee weken kan erop worden gestemd.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 Toch wel de erkende? zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl Performa. 12 en 13 oktober. Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl Dit is Radio 1.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 Hele goedenavond. Mijn gast dag. vanavond. Dag, ze zit er gelijk al doorheen. Ja, u herkent ja, haar natuurlijk wel. Ik dacht dat je tegen mij goedenavond zei: ja. Sonja Barend, mm. u hoort er. Um, ja, voor heel veel mensen een bekende stem, denk ik. En vooral ook nog een bekend gezicht. En vandaag werd bekend, we hoorden het net uh, in het nieuws, uh, Sonja... Uh, dat jij met je talkshow Sonja op zaterdag op mm. de eerste plaats bent geëindigd... in de wow. tv-kanon in de categorie talkshows. Dat werd net niet gezegd, maar dat zeg mm. ik jou nu. Uh, en uh, daar gaan we het zo meteen uit over hebben. En jij weet als geen ander dat als je een gast hebt, dan bereid je je daar natuurlijk ja. de degen op voor. Ja, zeker. Ik heb de hele dag uh, uh, over je Sonja gelezen ja. natuurlijk. En toen dacht ik, wat heb ik nou in mijn eigen archief wat mij aangaat uh, met betrekking tot jou? En toen ging ja. ik terug naar mijn eigen uh, prille begin van mijn carrière. Ik ja. was twintig, ik werkte bij de regionale omroep in Den Haag bij Radio West. En ik dacht, dat knipsel, dat knipsel. En ik ben gaan zoeken en ik heb het gevonden. Je meent het. En ik wil het je toch laten zien. Aan het begin van deze uitzending er staat een interview met mij. Met een foto erbij. En dan er staat ja. er Alice de Bruin, dubbele punt... De dus Sonja van Radio West, wat leuk! En van welk jaar is dat? Ja, ergens 1981 of zo. Ja, goed zeg. Maar ik lees ja. je even wat voor, want ja. daarom heb ik het eigenlijk meegenomen. Ja. Niet om mijzelf nou gelijk in de strijd te gooien. Maar er staat ja. hier, zes uur, einde werkdag. Er komt nog een telefoontje binnen van een luisteraar. Alice de Bruin zegt, waarom ik altijd van die brutale vragen stel... en waarom ik niemand laat uitspreken? U lijkt Sonja Barend wel. Ja. En vervolgens gooit ja. de vrouw de horen op de haar. Ja, ja, Ja, dat was... En dat, is, uh, dat heeft heel lang aan mij gekleefd, uh, van ze laat nooit iemand uitspreken. En ik, ik zei dan altijd, jullie moesten weten hoe saai het programma zou worden... als ik ze allemaal liet uitspreken. Uh, het gekke is dat zoiets, ook als je uh, al vele jaren verder bent... hoe lang zo'n kwalificatie blijft hangen. Ik bedoel, ook al zou je de mensen eindeloos uit laten spreken... blijft dat toch nog jaren voor duren. Dat is heel grappig. Maar het ging natuurlijk niet uh, alleen over nee. het uh, laten uitspreken nee. of niet. Nee. Ik kan me herinneren dat er ja. ook heel veel mensen waren... die ja. een soort diepe haat hadden nou, richting maar jou. Maar absoluut. Het dat, dat, dat programma wat wij maakten was... Uh, gek genoeg. Ik bedoel, wij, wij zaten bij Amusement, het was een amusementsprogramma. We vonden zelf heel erg dat het ergens over moest gaan. Moest leuk zijn, maar moest ergens over gaan. Dus we verzonnen altijd discussies over onderwerpen die op dat moment speelden. En dat bespraken we met mensen, gewoon met mensen van de straat, zal ik maar zeggen. Die zaten dan in het programma. En ik deed mee. Uh, ik had ook altijd een mening en ik deed mee. En. Uh, dan kun je zeggen dat mag een presentator niet doen, nou dat kan wel zijn, maar ik kon het niet op een andere manier. Dus ik deed gewoon zoals ik dacht dat het. Uh, zoals het niet anders kon. En dat maakte dat heel veel mensen enorm de ziekte aan mij hadden. En anderen dat juist geweldig. Ze keken altijd allemaal, uh, omdat uh, ergeren natuurlijk ook een hoge vorm van amusement is. Uh, maar. Zo was het, ja. Het was, uh, was niet voor niks. Ik kon het me ook voorstellen. Ja, maar, ik, maar, maar kon je er ja. ook mee leven? Ja, ik kon er ook mee leven, ja. Het was, dat is niet altijd eenvoudig. Maar ik heb, het is door de jaren heen zo geweest. Het is dus eigenlijk heel lang zo gebleven. Uh, en het, op laatst hoort zoiets bij je leven. Dus je weet ook eigenlijk niet meer hoe het op een andere manier zou zijn. Daar denk je niet meer over na. Nee, maar had je er ook last van op straat? Ik bedoel, een beetje ja, Nou Ja, natuurlijk. Ik had in, in die zin de last van op straat. Dat, dat vond ik op zich nooit zo erg. Want het is natuurlijk ook heel erg uh, prettig... als je merkt dat iedereen kijkt... en dat iedereen er iets van vindt... en dat ze je erop aanspreken. En dat vond ik nou niet in elke situatie zo prettig... Uh, maar dat, ja, dat was ook echt een onderdeel van het programma, van hoe we het wilden maken en hoe ik er zelf mee leefde. Ja. Nou ja, in ieder geval heb je ja. toch ook nog heel veel fans, want vandaag ja. sta je met de talkshow Sonja ja. op zaterdag dus nummer één bij de talkshows. En ja. je laat mensen zoals Ischa Meijer, Paul Witteman en zelfs Mies Bouwman achter je in die hele uh, ja. kanon. Dus... Ja, dat is grappig. Weet je wat zo leuk eraan is, vind ik nu... nu ik dus al een paar jaar niet meer werk... Nou, afgezien van dat ene programma wat ik nou binnenkort ga maken... Ja. maar dus al een hele tijd niet meer werk... dat als ik nu op straat loop... dat ik ook nog heel veel word aangesproken... door mensen die die televisieperiode heel bewust hebben meegemaakt... En dat ze nu vergeten zijn dat ze ook wel eens de pesten hadden. Dus nu stemmen ze nu op jou. Ja, precies. En dat nu iedereen zegt... Hé, was je dan nog maar? Ja. Weet je wel? Laten we heel even horen, want vanmiddag werd er toch wel... op een bijzondere manier uitgereikt. In ja. beeld en geluid, geloof ik, in Hilversum. Laten we even luisteren naar een, een fragmentje. De winnaar in de categorie hey. hey. Talkshows. Sordia Jordi. Barad! Ja! <laughs> ik hoop dat hij gelijk ja. heeft. Ja hoor. Nou, Dolman, dank u wel. Ja, dag, dag, dag. Dat is leuk, hè? Ze ja. wist het al. Ellen Blaas en Sonja Barend, gefeliciteerd. Hoor je wie, wie die ene stem is die Sonja Barend roept? Nee? nee, Dat is Paul Haan maar geen Dolman. Oh, ja, wat het is, grappig. Het is door de telefoon, daarom een beetje ja. moeilijk te verstaan. Ja, ja. Want dat was een vast onderdeel in jouw programma. Ja, zij is lang en uh, ze belde altijd aan het eind om te zeggen wat ze ervan vond. He. Ja. En uh, jarenlang heeft ze dat volgens mij gedaan. Maar uh, dit is leuk, want ik heb dit. Uh, ik heb de hele dag op de redactie gezeten. Omdat ik dus dat ene programma maak voor 8 oktober. En uh, toen ik vanmorgen naar Hilversum breed hoorde ik wel uh, dat dat aan de gang was. Uh, maar ik kon er niet aan toen Ik hoor net van jouw technicus toen ik hier binnenkwam. Je wist van niks? Nee, ik wist helemaal van niks. En die, en die geloofde <lacht> mij niet. Die zei, nou dan meen je niet dat je dat niet weet. Ik zei, nou nee, echt niet. Maar ben je er blij mee? Uh, ik vind het wel heel... Kijk, het is natuurlijk zo dat het in principe... Ja, wat is nou die televisiekanon? Ik bedoel, wat maakt het allemaal uit? Maar als ze het eenmaal bedacht hebben... Ja, dan, dan wil ik dat ook wel zijn. Dus dan vind, ja, vind ik het wel weer leuk. Ja. Ja. We gaan even verder praten over de kracht van jouw programma's. En dat is misschien toch makkelijker om te doen... om ook toch eerst maar eens even te luisteren... naar een compilatie van enkele onderdelen daarvan. Hebben jullie dan een mes in je zak? Nee. nee. Ja. Wie? Ja. Jij wel? Ik wel, ja. Ik heb een Jij hebt een mes. mes. Je hebt nu een mes. Ja. Laat eens zien. <lacht> of je ervaring hebt als prostituee? Nee. nee. <lacht> Waarom trek je dan automatisch zo'n gezicht? Omdat ik als de dood zou zijn. Dat kan ook spannend zijn, Sonja. Dat lijkt me wel. Als u ooit ophoudt, hè, op uw 120ste, dan zegt u vast. Veel heb ik gewild. Niet alles bereikt, maar in ieder geval wel. Eén keer bij Sonja geweest. Dat ja. Ja, de ja. laatste was Wim Kok. Ja, de laatste was Wim Kok. ja Dat was ontzettend grappig, want hij, volgens mij bedacht hij te plekken. Uh, Je kon... zal hem niet kritisch hebben aangepakt dan, of wel? <laughs> nou, het was, een, uh, het was een... Het was een programma met het hele kabinet zat rond om de, om de tafel. En, uh, en wat ik me er nog van herinner, is dat ze allemaal kwamen zitten. dus een van die kabinetten, uh, Kok. Dat ze allemaal kwamen zitten. Een hele en noem maar op, wie er allemaal in zaten. En dat... Uh, meneer Lubbers opkwam. En ik kondigde ze allemaal aan, ze dus kwamen één voor één op. En dat die ging op mijn stoel zitten. Want het was echt duidelijk de voorzittersstoel. En dat kon ik me ook zo, zo goed voorstellen. En wat deed hij toen? Nou, ik zei dat hij er wel af moest. want ik daar wel die avond de voorzitter was, zou ik maar zeggen. Ja, en, ja. En, en gebeurde dat live op televisie? Ja, dat is altijd live. ja, dat is dan toch gelijk onmiddellijk leuke ja, televisie. Was, ja, dat was ook leuke televisie. Ja, ja was een leuke televisie. En Kok was dus ook... Ik, ik vond het heel erg grappig wat hij zei. Maar, maar heel even over dat programma. Hè? Je hebt er net al iets over gezegd aan het begin. Maar wat was nou toch de kern van de kracht van dat programma? De kern van de kracht van dat programma was... dat het, uh, uh, het overging waar de mensen op dat moment zich druk over maakten. Het gesprek van de dag. Het gesprek van de dag. Dat we het bespraken met... Uh, niet met, met uh, autoriteiten, of uh, maar gewoon met de mensen van de stad En er is uh, uh, uh, nu onlangs een documentaire uitgezonden... over Ellen Blazen, gemaakt door Koen Verbraak. Ja, je eindredacteur. En daar, ja, uh, nee, en door uh, Koen Verbraak, die die prachtige series heeft gemaakt. Ja, precies, eh, maar kijk, Ellen Blazen was de eindredacteur Ellen Blazen was de eindredacteur. En... En daar zaten uh, een aantal uh, mensen van de, de redactie in, uh, uh, aan wie uh, dingen werden gevraagd over hoe we dat programma... En die zeiden, die formuleerden het als volgt, die zeiden wij hebben met dat programma de straat naar binnen gehaald. En dat had ik, ik had het nooit zo uh, bedacht en zo mooi geformuleerd, maar dat is zo, wij... Wij uh, bespraken de dingen met uh, en wat, je, wat je gewone mensen noemt. Gewoon, zoals wij allemaal. Ja. En het ging over aids, over het pedagogie, ging over, over ja, alles. Hè? Over, het ging over alles. Alle ja. taboes kwamen ook op tafel. Ja, dat waren vooral toen nog heel veel taboes uh, waarover gesproken werd. Dat trok een heel erg... Dat zijn nu allemaal geen taboes meer. Hè? Nee. Uh, dat trok een heel erg groot publiek omdat we het uh, programma ook amusant was dus die, En die combinatie maakte het succes. Ja. Ellen Blazer noemde je? Ja, daar hebben we ook een fragment van. Laten we even luisteren. We hadden toch een soort van zendingsdrang. Van kijk nou eens wat er allemaal te koop is in de wereld. En kijk eens wat, hoe leuk het is om, om een lekker boek te lezen. Of naar muziek te luisteren die je anders niet opzet. Of uh, een soort eye-openers. We wilden uh, ten eerste laten horen dat de, de, de gewone mensen... Wel degelijk uh, zich kunnen uiten en kunnen zeggen wat ze vinden verheffen van het volk, was dat het ook een beetje zendingsdrang? Ja, het was, was absoluut zoals ze het zegt. Uh, dat hadden wij uh, en dat hadden we heel erg. En het was ook zo in die tijd, dat als er een mooie tentoonstelling was in het Stedelijk Museum, en wij besteden de aandacht aan, er stond de volgende dag een rij. Ja. Ja. Hè, of een mooi boek, uh, en er kwam een schrijver over praten, of mensen die het boek gelezen hadden. En als dat leuk was en, en interessant, nou ja, dan werd dat boek heel goed verkocht. Daar was het op zich, Ik bedoel, daar waren wij niet voor. Maar wel om te zeggen dat is leuk, dat is mooi. Daar moet je aandacht ja. aan besteden en uh, daar heb je plezier aan. En, uh, maar, maar dat ja. praten over allerlei zaken die ja. toch moeilijk waren. Ja. En ook een taboe waren af en toe. Ja. Was dat iets wat jij vroeger thuis uh, hebt geleerd van je ouder? Nee, ouders? nee helemaal. Niet. Je gaat lachen? Nee, in, ja, in tegendeel. Nee. Nee, het was. Uh, daar heb ik het ook vaak met mijn man over wij zijn opgegroeid in een tijd uh, dat er werd niet over gevoelens gesproken en uh, je moest ook eigenlijk als kind vaak je mond houden en als je zei, uh, uh, ja, maar ik uh, je wilde ergens over praten... was het al heel gauw dat ze thuis zei, nou, niet zeuren, ga je werk. Noem eens een voorbeeld dan, weet je nog iets? Uh, nee, ik, dat, dat weet ik niet. Ik weet, ik weet niet meer een voorbeeld. Maar het was gewoon zo dat eigenlijk de dingen die uh, onze kinderen met ons... godzijdank uh, bespreken, of wat er allemaal over tafel gaat bij ons... in de loop van de jaren... Uh, nou ja, daar, daar, daar ging nog niet een, een, een gram van bij ons thuis over tafel. Je moest bescheiden zijn. Je moest bescheiden zijn en, uh, en doe er maar goed je best. En uh, een beetje op de achtergrond en niet op de voorgrond en niet brutaal. En de deur zachtjes achter je dicht doen en niet hard. En kom jij eens even terug um, en doe die deur nou eens opnieuw <lacht> dicht. Nou, als kind werd echt de blinde drift sloeg al door me heen. Maar zo zijn wij. Liefdevol, daar niet van. Het klinkt nu vreselijk, maar zo was het gewoon. Ja, maar, maar die drift, die blinde drift, ja. heeft dat ervoor gezorgd dat dat bescheiden meisje, Sonja Barend, uiteindelijk toch in die spotlights terechtkwam? Nou wat? ja, ik, weet je dat ik het eigenlijk niet weet? Uh, ik bedoel, als ik, als ik nadenk over wat voor soort meisje ik was, voor zover je dat nog weet, dan zou ik per definitie ongeschikt zijn om. Uh, te doen wat ik gedaan heb voor de televisie. En dat is toch gebeurd. maar Ik heb wel altijd heel erg de drang gehad... Uh, van toen ik eenmaal van school af was en ging werken. Dat ik dacht, er moet iets zijn wat leuker is dan ik nu doe. Dat moet bestaan. En daar heb ik heel erg naar gezocht. En, maar ik ben volstrekt bij toeval bij de televisie terechtgekomen. En helemaal erop... Ja, maar was dat wel toeval? Misschien zocht je het wel, hè? Nou, ik zocht wel iets wat spannend was. Ja. En waarvan ik dacht, uh, nou ja, als je toch je hele leven moet werken... dan, uh, dan kun je maar het beste iets doen wat uh, je heel erg boeit. Maar hoe moet dat? En ik had een enorme achterstand in opleiding. Dus die, die ben ik eerst in gaan halen. Want ik dacht, ja, met wat ik nu heb, bereik ik niks. Ja. Dus dat, dat was... In die zin was ik natuurlijk... Wel een heel erg ambitieus mens. Ja, en het toch allemaal gered. En wat vonden ja. die ouders daar dan van? Die altijd riepen van, doe maar gewoon, ja, nou, dan doe ja, je al nee, gek genoeg. En mijn moeder er. vond het wel, die, die, vond het, die was een soort trots als ik weet niet wat op mij. Uh, mijn vader had het gevoel uh, uh, dat ik in een, dat televisiemilieu... Dat ik daar terecht was gekomen, nou, dat vond hij echt... dat je zo diep moet zinken. Is dat... hij ooit geweest? In de Rode Hoed? Nee, want hij is, uh, uh, uh, uh, hij is al in 1971 overleden. En ik ben in 1966 bij de televisie begonnen. Dus ik was eigenlijk nauwelijks bezig. Dus de hele hij heeft glorie die hele carrière, carrière heeft hij niet mee meegemaakt. Hij... Nee, die heeft hij allemaal niet meegemaakt. En dat heeft gelukkig mijn moeder wel meegemaakt. En die was enorm trots op me. Uh, maar wou dus bijvoorbeeld nooit met mij winkelen. Oh nee? Nee, voor geen bedrag. En dan uh, zei ik, hey mam, laten we nou een beetje gezellig de stad ingaan. En dan wist ze altijd daar onderuit te komen. Want het vond ze zo eng dat iedereen naar mij keek. En uh, iets zei of... Uh... Ja. Nee, daar wilde ze niks van weten. Maar... Um... Vind je het jammer dat je vader het nooit heeft kunnen zien? Nou, nee, niet... Uh, niet, nee. Nee, niet echt. Niet echt, nee. Nee. Laten we toch nog even hebben over toch de manier waarop mm. jij dan uiteindelijk mm. in dat vak stond. Mm. En die, die, die mooie shows uh, uh, presenteerde. Mm. Want uh, ja, over vakmanschap kun je natuurlijk ook lang praten. Ja. Nou, jij noemde net zelf al Koen mm. Verbraak. Ja. Die wordt geroemd tegenwoordig en maakt ook televisie. Uh, maakt schrijft een, mooie interviews ja, in de krant. Programma's, ja, programma's. Ja. We hebben hem ook gebeld over jou. Laten we even oh. luisteren. Wat zij heeft, en dat hebben we heel bij de televisie... Toch een soort magie. Uh, ik zie heel veel mensen op de televisie die gewoon uh, hun vak goed doen of niet goed doen. Maar er zijn weinig mensen die echt iconen zijn. En dat is zij echt. Ik vind het echt heel erg mooi om te zien dat ze met uh, mensen kan praten die teddyberen verzamelen. Tot uh, prostituees, tot het kabinet Lubbers. Het maakt niet uit wie er zit. Het wordt altijd een mooi en doorleefd gesprek. Dat is heel bijzonder. Dat is toch een mooi compliment, denk Dat ik? Dat is een even. heel mooi compliment, ja. Heeft hij gelijk? De magie? Uh, na, ja, nou ja, kijk, als je, als je mij vraagt uh, hoe komt het nou eigenlijk... Uh, dat dat programma zo... Het gekke is dat als we nu over programma's praten... en dat merk ik ook, mensen hebben ze het altijd over mijn oude programma. Dus zon je op maandag, dinsdag of zaterdag enzovoort. En daarna heb ik nog heel veel gedaan. Ik heb samen met Paul Witman zes of zeven, zeven jaar geloof ik... BMW gemaakt enzovoort. Uh, uh, nou ja, goed. Dat, daar, daar gaat het eigenlijk nooit over. Het, was, het gaat altijd een beetje over de magie van het oude programma. Uh, het was... De combinatie van... Ik voelde, laat ik het zo zeggen... Ik voelde mij ontzettend thuis in dat programma. Ellen Blazer had het bedacht. Um, en het was als op mijn lijf geschreven. En je, je groeit daar ook in. Ja. En, en ik kon natuurlijk... Ik kon daar ook heel goed uit de voeten. Want... Uh, ik, ik mocht eigenlijk doen en laten wat ik wilde. Ik en, en kon ook kwaad worden en ik kon ook lachen. En we konden ook, uh, nou, ik, ik, ik ben nooit een tranen uitgebarsten, maar andere mensen soms wel. En het, het was een programma wat... Uh, wij zeiden altijd, als je ernaar kijkt thuis, als je thuis zit te kijken... dan moet die kijker het gevoel hebben, zat ik daar maar bij. Ja. Ja. Dat was het doel waarnaar we streefden. En voelde en, je die magie dan? Tussen, tussen de, de geïnterviewden? Ja, jawel. Het, de, de, sport was, de sport is er altijd. En dat zul jij zelf ook hebben als je met mensen praat. Dat je, dat je, dat je denkt in deze. Dit, dit is ook al een vreemde situatie, de radio. Terwijl er hier nauwelijks eigenlijk techniek is. We hebben een microfoon. We zitten nog aan een hele leuke, redelijke tafel. Maar dat je in die waanzinnige situatie van zo'n televisie toch in staat bent om met iemand een gesprek te voeren... alsof je helemaal alleen met hem thuis zit, lekker aan de drank. Ja, weet. en dat was de kracht. En dat was, als je dat lukt... Ondanks uh, alle zenuwen ook, hè? want daar had je ook veel ja, last van. Ja, ik stierf altijd de moord van de zenuwen. Maar ja, dat is het eigenlijk het grootste geschenk wat je krijgen ja. kan. Hè? Dat dat ook dan nog je werk is. En, uh... Mis je het? Nee, dat is heel gek, maar ik... Uh, sinds ik ben opgehouden, een jaar of vijf geleden of zo. heb ik het nog geen seconde gemist. Behalve. Uh, bijvoorbeeld nu, als ik. Uh, na Prinsjesdag. en dat je algemene beschouwingen ziet. en dat je ziet wat zich afspeelt in het parlement. en, en dat ik, daar word ik heel erg treurig van. en heel bang. Uh, en ik uh, erger me heel erg. Ik vind. Het vreselijk hoe mensen daar met elkaar omgaan. En die tijd zitten te verdoen In een tijd dat wij allemaal bang thuis zitten en denken, hoe moet het met Nederland en hoe moet het met Europa? En hoe met, moet het met die banken? En, uh, en dan mis je tv-programma... En dan mis ik heel erg... Uh, die uit laat krepen. En dan hoop ik heel erg, als ik s'avonds Matthijs aanzet... of ik zet Pauw Witteman aan, dan denk ik, nou, boys, kom op. Wie uh, zou je uh, willen uitnodigen als je Sonja op zaterdag nog had? Nu? Eén naam? Nou ja, kijk, de man die je wil hebben is... Uh, f, misschien toch Wilders. Hoewel hij nooit bij mij zou komen... Nee. En dat is natuurlijk het, het vreselijke eigenlijk. Dat hij uh, niet aanspreekbaar is. En nooit uh, in die zin een weerwoord geeft. En, en niet bij Paul Witteman durft te gaan zitten. Maar die zou je wel um, willen hebben deze week. Nou ja, ja, dat ligt heel erg voor de hand. Ja. En, en maar trouwens ook... Uh, kijk, je zit er naar te kijken. En dan zie je op de achtergrond van Wilders. Als hij zo te keer gaat, zie je... Uh, kamerleden zitten. En dan moet je eens naar die gezichten kijken. En uh, dan... Het gekke is dat je toch verbaasd bent... dat uh, er niemand opstaat... of dat de minister-president niet zegt. En dat zal wel niet bij de zo horen. Maar je, je zou toch eigenlijk willen dat die zou zeggen... meneer Wilders, hier hebben we dus echt geen tijd voor. Ja. En ik bedoel... Uh, ik, u moet ophouden en niet het uitrazen... Uh, want we hebben wel iets anders aan ons hoofd. Uh... Nou ja, goed zo. dus. Ja. Ja. Laten we tot slot nog even hebben over ja. het feit dat jij nu 71 bent en er nog ja. steeds fantastisch uitziet en het gaat goed met je. Ja. Je staat nog midden in het ja. leven, maar toch heb je die, zeg maar, bejaard ja. geloof ik, je tegenwoordig niet meer mag zeggen, maar die ja. oudere leeftijd bereikt. Ja. Heb je daar moeite mee? Is dat lastig? Nee, zeg maar. Nee, ik heb er helemaal geen moeite mee. Integendeel, het is ontzettend leuk om ouder te worden. Um, Wat is er leuk aan dan? Uh, het, het leuke eraan is dat je um, Kijk, ik zei vroeger altijd... ik blijf werken tot ik er erbij neerval. Dat heb ik dus niet gedaan. En daar zei ik altijd bij... ik moet wel het gevoel hebben dat ik nog beter kan worden. Want als, je, als dat niet meer kan, dan moet je ophouden. Uh, ik ben niet gestopt omdat ik dacht... ik kan niet beter meer worden. Want dat kon zeker nog wel. Uh, ik ben gestopt omdat ik dacht... ik moet een leven kunnen leiden zonder... die belasting van dat programma... was voor mij altijd een grote belasting. Uh, en, uh, maar je, als, je, als je ouder wordt, daar zit meer in je hoofd. Je bent een completer mens. Uh, uh, je, denkt, je denkt, je kunt beter nadenken over de dingen. Uh, ik, ik vind het heel. Dat, dat vind ik er heel prettig aan. Wat ik er vervelend aan vind, is dat de verpakking verschrompeld. Je en zei ook toen je binnenkwam van... Ja, toen was ik nog mooi of toen was ik ja, nog jong. Of jong je begon en er, mooi? Ja, je begon ja. er gelijk ja, zelf ja, dan, Toen vond ik dat ook helemaal niet, hoor. Ja. Wel jong, maar mooi vond ik ook helemaal niet. Maar dan denk ik nu, als ik die oude beelden zie... god, had ik het maar me gerealiseerd. Dan had ik dat... daar is flink misbruik van gemaakt. Dus dat leer je nooit. Maar de verschrompeling? En, uh, ja, nou ja, dat is... dat is gewoon niet... Uh, dat is niet leuk, maar... Uh, ja, er is gewoon niks aan te doen. Uh, uh, dat is een strijd die je verliest. Hè? Ja. En dan kun je je op laten rekken, maar dat vind ik echt erger. Ja, ja. Dat, uh, maar goed, zijn uh, er dan ook dingen dat je dan toch, oh, hey, ja. omdat je misschien ook meer ja. tijd hebt die je ja. nadenkt over, over ja. uh, nou ja, wie weet, over ziek worden of doodgaan? Ik bedoel, ja. zijn dat dingen nou, waar je dan voor Nou, Daar denk ik veel bent. over na nou, hoor. Ja? Ja. Ja. En wat, ja. wat denk je dan? Nou ja, dat je, dat je denkt, ik ben 71 en uh, hoe lang, ik wil echt wel 120 worden. Uh, maar, uh, hoe lang heb ik nog? En, uh, de, dat, dat vervelende van, van. Dat is een van de weinige vervelende dingen van ouder worden: dat de tijd die je nog hebt korter wordt. En we hebben het zo ontzettend leuk. En plezierig en warm en uh, gezellig en een fijn leven. En dan ben je dus bang. Oh god, als er maar niemand ziek wordt. Oh hemel, als er maar niet iemand onder de tram komt. Dat als het met de kinderen maar goed. Dat ene telefoontje of die twee agenten voor de deur. En uh, nou ja, dat, dat, dat, ik moet je zeggen dat ik dat moeilijk vind... en probeer ik altijd uit mijn hoofd te zetten. Nee. En uh, het lukt niet altijd, nee. nee. Ja. Vroeger dacht je nooit aan doodgaan, dus bestond helemaal niet. Of aan ziek worden. Nee, en dat komt nu toch vaker langs? Ja, dat komt vaker langs, omdat je ook uh, af en toe... Uh, heb je eens wat. Nou, ja. Een kafietje. <laughs> Tot slot, want uh, de ja. tijd is alweer ja, om, hè? Die ja, 25 20 om. minuten. Ja. Jammer, maar uh, 8 oktober hè, is die tv-uitzending die gaat doen. 8 oktober is de televisie-uitzending. Over televisie-interviews. Ja, naar aanleiding van, dat was op zich heel leuk, want ik, ik had nooit gedacht dat ik nog een programma zou maken, maar de VARA-gids heeft, die zei zullen we een boek maken van de mooiste gesprekken van de afgelopen uh, pak en beet 40, 50 jaar hebben gedaan. En toen zeiden ze, nou dat is zo leuk geworden, zullen we daar een televisieprogramma van maken? Dus toen dus dacht hebben... je, oh jee, of niet? Of dacht jij... Nou ja, ik, ik vond het uh, het was, het is zo leuk geworden, dat ik dacht ja, dat is nou al niet meer enthousiast. Maar dat heb ik ook onmiddellijk ja gezegd. En onmiddellijk heel zenuwachtig geworden. En het gekke is, daarna gingen we met vakantie. En toen merkte ik, toen dacht ik, ja, nou heb ik het toch weer gedaan. En de hele vakantie was fantastisch. Maar als maar in mijn hoofd, dat programma. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe je dat programma gaat eindigen. Laten we nog één keer voor het gevoel luisteren ja. naar het volgende. Ik ga zometeen allemaal lekker slapen en morgen gezond weer op. Sonja Barend was mijn gast. Dank je wel voor je komst. Ik vond het leuk, dank je. Het is half negen, zometeen op Radio 1. Twee dingen met... Uh, twee dingen? dingen, ik, het weer aankomen. Twee dingen? <laughs> ik wil gewoon nog even verder. Veel meer dingen. Ja, nee. BNN Today met ja. Willemijn Veenhoven. Wat ga je doen, Willemijn? We hebben het over Facebook. Dat gaat op de schop flink ook. Ze gaan de strijd aan met Google+. Plus Of eigenlijk andersom. Hoe zit dat en wie gaat de wedstrijd winnen? Daar hebben we het over. En uh, onder andere de hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Die is hier ook. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Trudy Vennerich. Radio 1.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 Vorige week werd de IC ook al gesloten vanwege de bacterie. Ondanks een grondige schoonmaakactie... is de Klepsiella-bacterie toch weer bij drie patiënten vastgesteld. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 23 september 2 over half negen. Goedenavond. Facebook gaat verbouwen. Deze weken waren er al wat kleine aanpassingen... met grote klachten tot gevolg. Maar dat is niks vergeleken met de plannen... die het sociale netwerk heeft bekendgemaakt... voor de nabije toekomst. Zometeen meer daarover. En um, spektakel vanuit de ruimte ergens... gaan de komende uren een flinke satelliet neerknallen op aarde. Maar waar? En hoeveel gevaar lopen we? Alle ogen zijn vannacht naar boven gericht. Daar hebben we het ook over. En onze Joris Kreugel die gaat terug naar de middelbare school. Waarom? Omdat ik eigenlijk niet zo heel erg goed snap waarom de relativiteitstheorie van Einstein niet meer klopt. Want uh, er was gisteren een wetenschappelijke doorbraak... maar ik heb nooit zo goed opgelegd bij natuurkunde. Dus gewoon weer even terug naar school... en het vragen aan een natuurkundeleraar... of hij het me kan uitleggen... waarom een heleboel mensen zo euforisch erover zijn. Ja, dan de Nederlandse zanger Dotan. Het gaat supergoed met hem. Drie van DJ Giel Bede die noemde met grootste talent van 2011. Hij is hier in de studio, zo meteen speelt hij zijn nieuwe single... Je zit helemaal te glimmen. Ja. eerst even dat dan. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb vandaag eigenlijk helemaal niks gedaan. Alleen achter de piano gezeten. Dat is, dat is toch ook wat? Ja, ja, ik heb liedjes geschreven. Dus, ah. uh... Zometeen een van die liedjes? Of... Nee, dit is de nieuwe single. De nieuwe single. Ja. Tot, tot zo. Today's Topics, een update, Luc. Uh, ja, met een echte crazy top 5. Je tijdreis, crashende satellieten en ministers die gewoon weer aan het werk gingen naar een hevig debat. Ja, gewoon. Gewoon uh, je zaken doen en uh, je besluiten nemen. Zometeen hoor je meer na 9 uur. Dankjewel. je wel, ja. Ha, Menno's graf, ja. keel gaat gaat recht rechtop zitten. Ja, ja het is snel kwijt. Ja. <laughs> Menno uh, Sportnieuws natuurlijk. Uh, de Nederlandse volleybalsters. Uh, goed nieuws, zijn het EK in Italië goed begonnen. Ze rolden Spanje met 3-0 op en dat is een overtuigende start. vond Bondscoach Avital Zelingen dan ook. Ik denk niet dat uh, Spanje zeg maar, de kwaliteit had om, om ons te verslaan. Ik bedoel, alles wat zij hebben uh, gescoord lag ook aan onze kant. Uh, we hebben zoveel in onze marzen dat je daar in principe alles uh, tegen kunt houden. En uh, zowel technisch als tactisch waren we uh, en fysiek waren we uh, superieur. De morgen spelen de Oranjevrouwen tegen Bulgarije. Op de WK-wielrennen in Kopenhagen zijn de Nederlandse renners nog altijd zonder medailles. Ook de wegwedstrijd bij de Belofte leverde geen medaille op. Wouter Wippert was met zijn zevende plaats in de Massasprint de beste. De Fransman Demar pakte het goud daar. Dan nog een opmerkelijk schandaal uit de bokswereld. Altijd weer fijn natuurlijk. Het BBC-programma Nieuwsnight zegt namelijk dat Azerbeidzjan. Ja, Azerbaijan, kunnen heel goed boksen. Dat heeft geprobeerd om Olympische medailles te kopen. Het land zou 7,5 miljoen euro hebben betaald aan de internationale boksunie in ruil voor de garantie van twee gouden plakken bij de spelen van Londen dat volgend jaar. Goedkoop, ja, ik vind het ook niet zo heel. De betrokken partijen ontkennen uiteraard in alle toonaarden. Dat begrijp jij ook. Maar toch heeft het internationaal Olympisch Comité aan de BBC gevraagd om de bewijzen voor die omkoping te overhandigen. Zij, IOC voorzitter Jacques Rogge. We are asking the BBC to provide us with the evidence because we take everything seriously.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 Als dat bewijsmateriaal door de BBC overhandigd is, zal het IOC een beslissing nemen. Zo zegt Rogge. Dat onder meer en nog veel meer in uh, het Langslijn. God, natuurlijk. hoe heet het ja, programma alweer. Ja, <laughs> Om tien uur. Hier op radio. Oh ja, we gaan nog golven en vooruitkijken kijken naar de voetbalkraak. Natuurlijk, dit keer. Tuurlijk, hebt, ja. Hè? Menno, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Facebook gaat flink op de schop. Deze week zijn er al wat veranderingen doorgevoerd... maar over een tijdje dan gaat het roer helemaal om. Intussen heigt de concurrentie flink in de nek. Um, zo ging deze week dat andere sociale netwerk Google Plus open voor iedereen. En hier in Nederland hebben we natuurlijk Hives... dat deze week uh, een, een nieuwe koers insloeg. Onze expert op het gebied van social networks is Krijn Schuurman. Krijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, Facebook gaat het dus helemaal anders doen? Ja, klopt. Ze hebben het nu wel uh, drastisch omgegooid... Ze hebben gisteravond geïntroduceerd wat ze zelf noemen timeline, uh, tijdslijn. En dat is het eigenlijk ook echt. Ze willen alles... Uh, in jouw leven eigenlijk in een tijdbalk weergeven. En ze willen natuurlijk ook alles wat je in je leven doet, dat je dat deelt. Op Facebook, met ja. Facebook. En dan echt vanaf uh, dat... je geboorte, hè? Dat is het idee. Precies. Dus ik, ben, uh, ik heb via een soort trucje, want het is nog niet echt beschikbaar, uh, heb ik het bij mij al even omgezet. Dan moet je eerst ontwikkelaar worden. Dat, nou, dat is allemaal net te doen. Dus ik zie hier al Born staan. Uh, ik heb volgens mij in die periode heel weinig foto's op Facebook uh, gezet. Maar er zijn vast mensen die dat met terugwerkende kracht wel gedaan hebben. Ja. En dat is eigenlijk hun droom, dat je dus, uh, naar mijn geval de afgelopen veertig jaar, ook geografisch over de kaart in de wereld... ...en met foto's en tekstjes allemaal kan terugzien. Ja, dus niet meer ja. alleen maar wat je nu aan het doen bent... ...maar je hele leven moet op Facebook komen te staan. Vanaf je geboorte eigenlijk nou ja, tot aan je dood. Ja, precies. En alles wat je maar doet... ...moet je op een of andere manier aan Facebook zien te koppelen. En dat is dus nieuw, die, die tijdlijn. En dan heb je ook nog wat uh, nieuwe gebruiken. Hè? Social apps bijvoorbeeld. Uh, Spotify. Ja, precies. Dat is wat ik ook al bedoelde met dat koppelen. Als ik dus een muziekje opzet in Spotify... Uh, dan zou er eigenlijk een notificatie moeten komen, bij jou bijvoorbeeld. En dan mm -hmm. staat er, Krijn luistert nu naar uh, Dotam. Uh, ja. En dan denk je, oh ja, dat is eigenlijk wel leuk. En als jij er dan op klikt, dan kan jij ook meteen uh, spelen. Want die player wordt ook geïntegreerd. Nou, muziek zegt ook wel iets over je identiteit. Hè? Dat ja. is de lol met dit soort netwerken. Dus, dus stel, dat moet allemaal gekoppeld worden. Als stel dat ik, ik heb, ik heb helemaal geen Spotify, maar ik kan gewoon op, op mijn pagina, omdat ik zie dat jij... Uh, dat nummer heb beluisterd, kan ik daarop klikken. Dan hoef ik zelf geen Spotify te hebben, kan ik er toch naar luisteren. Precies, daar komt er dus een player. En dat, daarom is het nou ja, voor allebei fijn. Jij blijft lekker op Facebook, uh, maar je gaat wel gebruik maken van, uh, van de muziekdienst. Ja. Uh, en dat willen ze met nog wat meer. Die bijvoorbeeld met sporten. Met Nike Plus kan je met zo'n chipje rondrennen. En als ik dan klaar ben, dan komt er meteen een update dat ik de vijf kilometer in een bepaalde tijd heb gelopen. Nou, dan gaan andere mensen misschien ook weer meer hardlopen. Of ze gaan hetzelfde eten als wat ik aan het doen ben, enzovoort. Jij ja. zegt net van. Uh, um, ja, dan luister ik naar jouw muziek, want dat is leuk, en dan blijf ik op, op Facebook... in plaats van dat ik Facebook verlaat en naar Spotify ga. Is dat ook de, de, de, de reden die erachter zit? Ze willen gewoon dat je gewoon langer op Facebook blijft. Ja, precies. Kijk, ze zijn natuurlijk ongelooflijk gegroeid. Er zitten nu rond de 800 miljoen mensen. Daar zit natuurlijk een maximum aan. Ze zullen zelf ongetwijfeld heel graag een miljard halen. Dat klinkt ook heel mooi, maar... Ik kan ook best redeneren dat het een beetje afneemt. Dus die aantallen, daar gaat het niet meer om. Maar het gaat er nu om dat als we op die site zijn, dat we maar zo lang mogelijk daar blijven. En dus moet er ook steeds meer uh, te doen zijn. Ja. En wat je ook ziet op Twitter, dat allerlei dingen die we doen... Die, daar krijg je notificaties naar Twitter. En zij willen eigenlijk dat kanaal zijn. Dat alles wat we, als we dan ergens anders zijn... dat we toch vooral aan andere mensen op Facebook laten weten... en ze daar dan dus ook weer houden. Ja, ja. Even nog over Google+. Hè. Dat is nu vrijgegeven. Eerst was, moest je geselecteerd zijn en dan kon je dat aanmaken. Nu kan iedereen dat. Ja. Um, uh, dus dat wordt nu dan nou ja, wellicht een geduchte concurrent uh, uh, voor, uh, voor Facebook. Uh, maar sommige van die nieuwe features van Facebook... die lijken wel echt gejat te zijn van, van uh, Google+. Ja, het meest opvallende aan Google Plus waren natuurlijk die cirkels. Dus als je iets deelt dat je dan zelf kan zeggen, nou dat doe ik met vriendenkring... of sportkring, of familiekring. Hartstikke logische gedachten. En dat Zodat zit nu je collega's in... niet zien dat je ladderzat bent geworden... maar alleen je vrienden dat zien. Hè? Zo Precies, misschien. als je dat onprettig vindt. Ja, nee, ja. dat klopt. Uh, en het is ook zo, uitingen zijn natuurlijk ook meer geschikt... voor de ene dan voor de andere groep. En dat zit nu ook in Facebook, dat je dat heet dan list, lijstjes, komt natuurlijk op hetzelfde neer als een kringetje. Uh, dus je ziet inderdaad dat ze natuurlijk ongelooflijk goed... elkaar in de gaten houden en, en functionaliteit gewoon overnemen. Ja, uh, nou, nou volgens mij bestond dat trouwens... Oh, Zal hoor, dat je dat toch ook dat je dat in Facebook wel kon aanmaken? Maar ik geloof dat het verschil is als ik het goed heb begrepen dat je elkaar nu dan ook berichtjes kan sturen naar die verschillende lijsten. Precies, dus er zit ook al eigenlijk alweer een e-maildienst in. Maar ook hmm. als ik een fotootje erop gooi of iets meld, dan kan ik gewoon meteen even laten weten, doe dit maar even alleen aan mijn vrienden of ja. doe maar publiek, iedereen die er komt. Blijkt hier nou uit dat Facebook een beetje bang is voor Google Plus, omdat ze dat gaan eh, eigenlijk hebben overgenomen? Nou kijk, eigenlijk als je het omdraait, Google Plus moet natuurlijk iets hebben wat Facebook niet heeft om mensen de switch te laten maken. Vanuit gaan dat natuurlijk nu ja, die honderden miljoenen mensen op Facebook zitten en Google moet het gaan opbouwen. En in feite nemen ze nu weer één dingetje uit handen, uh, dat ze denken, nou dit is die, die feature waar iedereen over praat, dan gaan wij dat nog wat extra promoten bij ons en daarmee nemen we misschien een argument weg om, uh, om te switchen. Ja. Uh, waarmee overigens niet gezegd is dat Google niks heeft wat Facebook niet heeft hoor. En als we dan praten van wie gaat de winnaar worden? Ik bedoel, natuurlijk, Facebook is nog een miljoen keer groter, maar... Nou, wat je bij Google ziet is dat ze natuurlijk heel hard bezig zijn om bedrijven ook op Google te krijgen. Dat je daar je documenten maakt en met je hele virtuele kantoor daar zit. Mm -hmm. En dat is ook wel een feature, je hebt dat nu met, uh, met de hangouts, dat je in een soort virtuele ruimte met elkaar kan videovergaderen, aan een document kan werken. Dat associeer je niet zo met Facebook, dat is toch veel meer fun. En dit is ook, uh, nou ja, zutzen payers en, en mobiele bedrijfjes en ook grote bedrijven, Dus mikken toch ook wel wat meer op de zakelijke gebruiker. En nee. ik denk dat ze ook wel een beetje moeten differentiëren omdat ze anders te veel zijn. Maar jij gebruikt het wel hè, Google Plus? Ja. ja. Ja, dus euh, ze hebben wel weer een probleem. Ze hebben het heel lang beta gehouden. En ik gebruik Google ook zakelijk. En dat kan ik daar dan nog niet omzetten. Dus ze moeten echt nog wel even wat dingen goed krijgen. Uh, maar ja, het is echt nog eventjes... Uh, even, ik moet alles gebruiken. Hè. Dat is uh, het probleem, maar ook, uh, ook het makkelijke voor mij. Ja. Nou, Dan hebben we ook nog Huis. Die uh, hebben deze week aangekondigd... dat ze niet meer uh, gaan groeien, maar meer op de inhoud gaan zitten. Denk je dat dat de enige keuzes die ze hebben kunnen maken? Want feitelijk hebben ze het al afgelegd tegen Facebook, toch? Ja, als je, het, als je het zo bekijkt wel. Je kan ook zeggen, in Nederland hebben ze natuurlijk gewoon iedereen. Het is nu ook oranje geworden. Dat is misschien ook wel heel veelzeggend. Het is gewoon echt het Nederlandse ding. 9,5 miljoen gebruikers, waarvan iets meer dan de helft ook echt, echt actief. Maar goed, die moet je iets te doen blijven geven. Dus ze zeggen nu ook huis altijd iets om over te praten. Ze gaan nu iets altijd geven om over te praten. Namelijk nieuws van Spits. Dat komt dus ja. van Telegraaf. En dat is natuurlijk eigenaar van huis. Dus uh, ze moeten nu ook daar eigenlijk dezelfde redenering. Mensen langer erop houden. Maar goed, je ziet er nu over, over de politiek en over sport wordt hartstikke veel gepraat. En ze willen gewoon graag dat je dat daar doet. En daar is huis natuurlijk ook een hartstikke goede plek voor. Dus ja, ik vind het wel een uh, logische stap. Iedereen is altijd aan het basher, maar ik had net nog even gekeken. Ze hebben wel de, de, de site ziet er wel beter uit. Het is niet meer zo ja. ontzettend kinderachtig. Dat, uh, nee, vind, maar vind goed, goed echt, inderdaad. Al jaren wordt gezegd dat het is heel lelijk en toch hebben 9,5 miljoen mensen een profiel ja. aangemaakt. Dus dat is dus misschien ook wel goed om ergens iets over te zeggen. kijk okay, het lijkt me zo vermoeiend om jou te zijn. je hebt, hebt alles. Verschrikkelijk. Het nou, gaat van... hartstikke goed met me. Krijs Schurman, dankjewel. Tot de volgende jo. keer. Hoi. Hij heeft het uh, super druk. Je hoorde hem net al even in uh, de opening van de show. Dotan. Uh, zijn allereerste clubtour door Nederland komt, komt eraan. Zometeen praat ik verder met haar. Maar eerst de nieuwe single Dotan Where We Belong.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 Just a fight now. Where we stand, it'd be a crime to pretend there's only one way to where we belong. Cause this is where we are, we just can't hide. Nothing but a truth. Are you ready for the ride? See Dotan, Where We Belong, de nieuwe single. Ik ga niet klappen, want het klinkt zo lullig in je eentje. <laughs> Mooi hoor. Dankjewel. Kom er even bij zitten, je zit yeah. al. Ja, en je bent natuurlijk niet helemaal in je eentje. Er was iemand nee. die de gitaar speelde. Dat, dat, dat is Anthony Wong Sokario op gitaar. Anthony Wong ja. ja. Ga ik niet nog een keer houden. Dankjewel. <laughs> was heel erg mooi. Nieuwe single. Um, ja. Uh, nou ja, na This Town. Dat was natuurlijk de, de grote hit waarmee je... Uh, uh, de, de mega hit op 3FM. Ja. Dat werd je Serious Talent meteen uitgeroepen. Mm -hmm. Het was een beetje zo met jou. Je bent hier wel eens eerder geweest. En, en, um, en nu ook weer met veel publiciteit rondom jou. Het lijkt wel... In één keer was je er bam. Alsof ja. je er... Helemaal hop, je komt uit de lucht vallen, ook niet heel hard voor gewerkt. Zo komt het een beetje over bij jou. Zo komt het misschien over, maar ik heb in principe ja, bijna vier jaar aan de plaat gewerkt. En uh, echt heel lang uh, eraan gezeten om echt helemaal goed naar buiten te komen. En ja, dan is het maar net gewoon afwachten hoe het opgepikt wordt. En het wordt echt waanzinnig opgepikt. Dus dat is gewoon heel tof. Maar heb jij ook echt een verleden met ploeteren in, in obscure ja, zeker. kelders? Ja. En, ja? Ik heb denk ik in elke stinkende kroeg in Nederland wel gespeeld. Ja, gewoon covers, uh, coverbandjes, uh, akoestische dingen. Ik heb alles gedaan. En, ja. en, en, en wat was het in jou dat je dacht... maar ik kom er heus wel, dit, ik ga dit ooit achter mij laten? Nou, omdat ik heel bewust bezig was met de ambacht van live spelen... eerst onder de knie te krijgen. Was, en, had je het um... echt uitgestippeld? Was het een soort van, oké, okay, eerst dat live en dan gaan daarna de studio in? Het was ook een beetje lef, want ik had eerst iets van... nou, weet je wat, ik vind optreden al doodeng, dus ik ga dan al helemaal niet met mijn eigen nummer staan. Ik ga eerst gewoon met Andermans werk staan. Dus ik ben eigenlijk steeds een soort van stapje verder gegaan tot ik uh, dacht van nou, weet je, nu moet ik gewoon mijn eigen ding gaan doen. En uh, ja, toen heb ik dus dat mailtje naar uh, Londen gestuurd. Ja, ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Ja. Je dacht, uh, ik probeer het gewoon. Je kwam in Londen terecht in een... ja. met producers van onder andere Amy Winehouse. En ja. je hebt daar gewoon op eigen houtje een plaat gemaakt. Ja, nou ja, eigenlijk uh, ging het zo dat ik heb een mail gestuurd. Ik had een aantal cd's voor me liggen van onder andere Adele, Coldplay, en ik zag steeds twee namen terugkomen. Uh, en ik dacht, nou, ik ga gewoon hoog inzetten. Ik stuur ze een mail, wie weet. Dus ik heb gewoon gegoogeld, die namen gevonden en uh, um, een mailtje gestuurd van nou, dit ben ik, dit zijn mijn demo's. Ik ben uitgenodigd en toen heb ik daar twee maanden gezeten eigenlijk gewoon om een sound te ontwikkelen en het schrijven te leren. En toen was je daar. Wat, ja. waar, waar, waar ik even op terug wil komen, je zei net eventjes van uh, ja, uh, ik vond het al doodeng om op te treden. Ja. Dat lijkt me niet handig voor een artiest. Uh, nee, ja, ik ben echt wel een soort van singer-songwriter, dus ik uh, vind optreden tot op de dag van vandaag nog steeds heel eng, als ik op moet. Net, net nu hier ook? Uh, nou ja, radio, daar, daar heb je niet echt een publiek voor je, maar ik vind het nog steeds best wel eng als Hallo, mensen zo... Hallo, er zitten hier wel een paar tienduizenden... Zit, ja. <laughs> <laughs> het is anders. Kijk, je voelt niet die priemende ogen op je, weet je wel. En als je ja, soms op in een... Uh... Het is meer vooraf. Als ik eenmaal sta, gaat het lekker, en dan geniet ik er echt van. Maar het is, ik hoor dat Adel dat ook bijvoorbeeld had toen, toen we het erover hadden, dat zij ook echt, nou ja, uh, zenuwachtig uh, spugen. En, nou, uh, nog steeds ja. schijnt het. Maar jij begint straks met je club tour. Ja. En dan sta nou een paradiso bijvoorbeeld ja klopt en dan sta je ja. heel die bedoel iedereen weet hoe die zaal eruit ziet die staat heel dicht op je publiek ja en er staan daar wel duizend man jouw rechter je ogen te kijken ja dat is uh, spannend maar ook wel heel tof weet je die mensen komen toch voor jou en uh, weet je ja, uiteindelijk vind ik het altijd ik als ik het gewoon uh, naar mijn zin heb op het podium en uh, dat heb ik eigenlijk altijd dan vind ik het gewoon tof maar heb je dan nog een moment Straks met die club door, dan zit je daar even backstage. Ja. Dat je toch nog even naar de wc of, of je moeder Ja, bellen, dat zeker of, wel. Uh... En niemand moet ook tegen me praten, over van te horen. Niet <laughs> dan... over iemand? Niemand. niemand. Nee, dan ga ik gewoon een hoekje zitten en dan ben ik me aan het voorbereiden. Ik denk ook dat je die spanning gewoon nodig hebt, want anders dan geef je ook niet uh, het maximale. Wat is het ergste dat er kan gebeuren op een podium? Um... Ja, dat kun je eigenlijk afvragen. Ja, misschien dat je eraf valt of zo? Letterlijk eraf valt. Ja, wat best bij mij zou kunnen gebeuren, want ik ben een beetje onhandig. Dus uh, ja. <laughs> van het podium afvalt. Ja, nee, ja, weet ik veel. Dat je een heftige move maakt en ineens onderuit ligt. Ik weet het niet. Ja. Maar je bent niet bang dat je, dat je vals zingt of dat je. Uh, nou, dat is, tot op heden is dat nog niet gebeurd. Maar afkloppen, uh, ja, je weet het nooit. En als dat gebeurt, nou, dan is de kwestie van het weer uh, oppakken, toch? Je bent uiteindelijk maar een mens. Ja, niks ervan. Mensen betalen een kaartje dood. Dat Dan ja. ben je geen mensen Dan ben je gewoon in de popmachine. Dat moet je zijn. Maar voordat je aan die clubtour begint. Ja. Um, nog even kort. Ga jij um, naar Nigeria. Ja, klopt. Een beetje Marco Borsato uithangen. Nou, niet helemaal. Ik, uh, uh, het lijkt er misschien een beetje op. Hè? Nee, ik ga een concert doen in Nigeria. Uh, ik ben uh, eigenlijk ambassadeur van Amnesty International. Die is ook gekoppeld aan de nieuwe single. Uh, omdat hun project en mijn single eigenlijk zo met elkaar overheen kwamen. Qua thema hebben we de handen. Uh, ja, in één gesloten, kan je dat zo zeggen? Geslagen, geslagen gesloten, gesloten, ja. Ach, joh. Wat is het? Wat dan? Jij, jij ja. bent de tekstschrijver. Precies. Uh, <laughs> en ik, ga, ik ben gevraagd om daarheen te gaan om uh, voor een dorp te spelen... wat uh, dreigt ontruimd te worden. En we hopen eigenlijk met het concert uh, ervoor te zorgen... dat uh, niet 300.000 mensen hun huis verliezen. Op die manier aandacht te krijgen. Ja, en... ja vanuit internationale pers. en uh, ja, weet je, Als ik op die manier mijn steentje kan bijdragen, vind ik dat te gek. Een echte ster al, hè? Nou ja. Op de wereld nee. redden. En, en nee. Ik ga niet voor wereldvrede. Ik ben uiteindelijk gewoon een muzikant. Maar ik vind, waar ik kan helpen, vind ik het tof. Dood, dat Ga je goed. Dankjewel. Een mooie nieuwe single. Thanks. Where we belong. Dank je wel. Wie verkouden is, die vraagt het zich altijd af. Hoeveel slijm kan er wel niet in een hoofd zitten? Wij vragen het zo over een paar minuten in durf te vragen. En de wereld van de natuurkunde die staat op zijn kop. Nu blijkt dat er iets nog sneller is dan het licht. Straks hoor je waar natuurkundigen nog meer van opkeken in het verleden. Maar eerst de dag van onze jongens. Wat er gisteren is gebeurd, dat heeft volgens vrienden...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 Oh, de schoolboeken hoeven niet te verbrand te worden? Uh, nee, nee, nee. Hoe reageerden ze in de klas op het nieuws? Geschokt. Uh, bedoel, ze zijn opgevoed met, uh, met 300.000 kilometer per seconde. En nu gaan we eroverheen. overheen. En ik heb dat altijd beweerd. Jongens, het kan niet sneller, het kan niet sneller. Allemaal serieus genoeg? Uh, nou, dat is dus het punt, hè. Hey. Had je het verwacht dan?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 Leidt volgens die meneer daar tot uh, hele, eigenlijk... hele bijzondere ontwikkelingen. Je, je keert terug in het verleden, je ziet je jeugd terug uh, passeren. Back to the future. Ja, je schijnt ook uit te dijen... omdat je hele lichamelijke proporties uh, tot, tot enorme omvang uh, toenemen. Volgens de theorie, want dat zit in een formule opgenomen. Net uh, op de vraag van God, wat, wat worden we er beter van? Niets.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 Ik ben Felix van der Wissel, dokter Felix voor een op de radio en tv. Hoeveel snot kan er in een hoofd? Nou, je hebt bijholtes, die zitten net aan de bovenkant van je, van je kiezen en onder je ogen. En er zit nog in je voorhoofd ook nog een voorhoofdholte. Ja, en dan is er even de vraag van hoeveel snot kan er allemaal plaats zitten. Als het helemaal vol zit, dan zijn er vaak de slijmvlies ook nog wat uitgezet, dus er kan er wat minder snot in zitten. Um, als ik het moet inschatten, dan denk ik dat we aan snot, ik denk zo'n 20 milliliter aan iedere kant, 40 milliliter. En ik denk aan de bovenkant ook. Dus ik denk in totaal het is gewoon 100 milliliter snot wat je ongeveer in je hoofd kan, uh, kan bewaren. Hashtag durft te vragen. Zometeen na negen nog veel meer bn today met onder andere de hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Maar eerst het nieuws met Trudy Venderig. Zondagmiddag, kwart over twaalf, de perstribune. Een beetje de formule is natuurlijk goud waard. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media en sportweek. Me dunkt, dat lijkt me een goede reden. Met Tonko Dob die door zijn serie Achter het Scherm... alle ins en outs van de televisiewereld leerde kennen. Er was geen aandacht voor uh, andere onderwerpen. En zeker niet voor de meer lichtere onderwerpen. Oud-wielrenner Gert Jacobs, over een leven na het fietsen. Op het moment dat je stopt met wielrennen, was ik een beetje stuurloos. Joh. Ik, uh, ik deed wel fietsen, maar het stuur zat er niet meer op.